Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De moeder van een jongetje dat gistermiddag alleen werd gevonden in Amsterdam heeft zich gemeld. De politie is bijna 24 uur op zoek geweest naar de familie van het jochie van 4 of 5 jaar oud... dat aan het einde van de middag op straat werd gevonden in Amsterdam Zuidoost. De politie wil niet zeggen hoe het kan dat het kind alleen werd gelaten... Honderden mensen hebben in Rotterdam afscheid genomen van Def Rhymes. Er liepen zo'n 700 tot 800 mensen mee met een pick-up truck. waarop de kist en daarin het lichaam van de rapper lag. De stoet volgde een route door de wijk Krooswijk. Verslaggever Mark Robin Visser liep mee. Het leven moeten we vieren niet de dood. Voelt u dat zelf ook zo nu? Zeker, zeker, zeker. De liefde van de familie is altijd uh, sterker. Zeker. Dat is gewoon geweldig. Toffe vent. Eerlijke man. Geweldige vent. En nu is het over. Ja, tussen haakjes. Het is nooit over. Hij heeft me ziek gemaakt. Hij, ons, uh, hij, is, hij is diep in ons hart. Dus het is uiteindelijk niet over. Def Rimes overleed een week geleden aan hartfalen. Vanmiddag is een afscheidsbijeenkomst voor familie en vrienden. Def Rimes wordt begraven in Suriname. Ja, je gaat weer meer betalen voor een pakje peuken. De accijns op de bak wordt flink verhoogd. Voor een pakje leg je nu gemiddeld 11 euro neer. En dat is een verhoging van 2 euro. Maar dat schrikt niet iedereen af. Is te horen bij de Telegraaf. De laatste, ik heb me vanaf mijn vijftiende... check gerookt. Zware check. En ik doe het nog. Ik ben nu 81. Of zal de 100 kosten, dan rook ik nog. De verhoging van de prijs is onderdeel van het plan van de overheid... om in 2040 te zorgen voor een rookvrije generatie. Het doel is dat dan nog maar 5% van de bevolking rookt. Dan het weer vanmiddag op veel plaatsen droog, behalve in het zuiden. Daar kan het af en toe regenen. Het wordt 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ik liep eens langs het Spaanse strand toen ik een aardig meisje tegenkwam. Ze was zo lief en zo charmant en ik stond al meteen in vuur en vlam. Ik vroeg die schat ga met me mee en inderdaad kwam alles voor elkaar. We gingen naar een klein café en daar dronk ik een sangria met haar. In dat Spaanse café dansten wij alleen. je ogen zo zwart sta je heel mijn hart. Maria Magdalena, sinds ik jou heb gekust, vind ik nergens rust. Maria Magdalena, jou, jou alleen wil ik steeds om me heen. Jou en anders heen. Die dag met haar vergeet ik nooit, al word ik meer dan honderd jaren oud. Die dag blijft altijd even mooi, want ik ben met die Spaanse schat getrouwd. En als we met vakantie gaan, dan gaan we naar hetzelfde café. Daar drinken we een sangria en dansen heel verliefd weer met z'n twee. In het Spaanse café dansen wij alleen, Maria Magdalena. Je ogen zo zwart, stal je heel mijn hart niet meer omheen me he. de Roelfinkjes. Uh, ja. Je ziet ze overal, hè ja, ja, ja. Ja, je ja, hoeft er alleen maar aan te zetten. En, uh, ja, en gaan je gaan. hebt Dries of uh, een van zijn zoons. Uh, ja. En straks gaan we met de praten. He. Straks gaan we eventjes met de praten. Om, uh, om half vier. Dus uh, dan gaan we hem eventjes bellen. En uh, vanwege zijn nieuwe single natuurlijk uh, gewoon een glimlach. Een mooie, uh, mooie bellet. Zeker. En dit ja. was zijn uh, debut single uh, Maria Magdalena. Ja, jaren hey. terug. Jaren <laughs> terug uh, Richard. Wat een contrast, maar goed. Ja, ja. De wereld van contrast. Zeker. Nou, we gaan alle kanten op. Ja. Maar ja, we, hebben, we hebben de gast Heliante. Nogmaals, een goedemiddag. Ik zie dat er heel veel mensen ingeschakeld zijn. Heb je een beetje reclame gemaakt voor dit programma? Ik denk dat men reclame heeft gemaakt voor me. Oké. Okay. Als je dat aan je familie of zo. Je... Naast de vriendenkring doorgeeft, ja. dan verspreidt het zich al heel gauw als een olievlek blijkbaar. Nou, gelukkig. Ja. Ja, ja. Wij zijn er gelukkig, blij mee zijn Laten we het zo zeggen. Zeker. ja, nou, ja. ja nou, Frit, uh, jij praat uh, lekker door met uh, met Helianten, neem en aan. Ja, ja uh, ik heb nog wel uh, uh, ook, een paar uh, vragen. Ja, Kunnen okay. uh, we even naar het nu gaan, Helianten, waar, ja. je, waar je nu mee bezig bent? Uh, ja. Je bent uh, bezig met een theaterstuk. Ja. Met uh, drie dames die. Uh, uh, drie nou, generaties het, uh, vrouwen. Moeder, dochter, kleindochter. Yes. Drie generaties. En uh, dat speelt zich af in Nederland. Maar er is ook een link met het slavernij. Nou, dat is op het ogenblik een heel actueel onderwerp. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Over dat, uh, ja, wat is het uh, theaterstuk? Noem je het. Hè? Het is een theaterstuk waar eigenlijk drie generaties vrouwen um, laten zien. Een stukje geschiedenis, sowieso maar ook hoe zij zich ontwikkeld hebben in Europa... Um, in een multiculturele samenleving. En wat hebben zij van hun eigen cultuur meegenomen in hun dagelijks leven. Mm -hmm. Is dat moeilijk voor ze om dat uh, stuk mee te nemen in hun dagelijks leven? Voor sommige mensen blijkbaar wel. En voor anderen juist niet. Nee, nee. Dus die drie vrouwen die hebben daar wel... Hele, die gaan er heel anders mee om met dat stuk. Nou, het, het, het mooie is dat uh, oma, die is heel traditioneel natuurlijk. Haar dochter, die heeft een blanke vriend. En die is echt helemaal into haar relatie. Mm -hmm. Maar de kleindochter, die is dan weer eentje die nieuwsgierig is. En heel veel leest en naar lezingen gaat. En op die manier heel veel informatie krijgt. En die uh, leeft haar leven, zoals ze dat doet. Maar ze houdt ook bepaalde tradities in stand. En die kent ze ook. En ze probeert ook haar moeder mee te nemen. Van, ja, ma, dit kan je ook gewoon doen. Wees trots op waar je vandaan komt. Dus die dochter is meer traditioneel dan haar moeder? Die dochter heeft echt de weg gevonden tussen die twee werelden in. Oh ja. Yeah. ja. En speelt hij dan ook een beetje in dit stuk een beetje een linkerpin tussen moeder en... Uh, en, en, en ja, hoe zeg je dat? Oma? Ja, maar we gaan niet te veel prijs geven nee. want uh, Die relatie van moeder en oma, dat is een soort is dus van haat oh, okay. Want oma kan het maar niet begrijpen dat dit haar dochter is. Die eigenlijk doet alsof ze niks meer weet over de geschiedenis. Hmm. En kun je dat ook verklaren? Dat ze, dat ze, dat ze er zo in zit? Hey, als je eenmaal in die draaimolen komt van werken en leven en, en, en je staande houden... kan ik er wel wat bij, uh, ik kan me er wat bij voorstellen. Er ja. zit ook een beetje in het overleven. Om, yes. om zich Misschien heeft het ook wel met een vriend te maken of man. De, Alles kan. Die natuurlijk wit is. Alles kan. <lacht> ja. Maar het mooie aan het stuk is ook dat bepaalde stukken echt ook aan het publiek zijn. Hoe zij dat willen interpreteren, passend in hun situatie. Mm -hmm. Ja. Dus het, uh, Als je naar kijkt, dan krijg je het ook zelf ook... Je kunt je spiegelen aan, uh, aan wat je ziet. Ja, ja, ja, ja. sowieso. En, en ik vind het een heel mooi stuk... omdat er echt ook een heel stuk geschiedenis komt... waarvan ik zelf een deel niet wist. Dus uh, de schrijfster van dit stuk, mevrouw Celestine Raalte... heeft een hele goede job gedaan. Hmm. Kunnen we nog even naar de slavernij? Want ik, ik hoorde dat dat ook werd verwerkt in dat uh, stuk. Kun je daar nog iets over zeggen? Hoe dat uh, terugkomt in dat stuk? De hele geschiedenis van de slavernij... Hoe uh, ze vanuit Afrika in de schepen vervoerd werden. De omstandigheden. Hoe ze zich staande moesten houden op de plantages. Hoe de taken verdeeld waren op de plantages. Uh, natuurlijk ook het stuk waar uh, je de groep kreeg... die uh, in opstand kwamen en wegliepen. En uh, het gaat zelf door tot het hedendaagse. Want we komen ook terecht op het stuk waar een Louis Doodle genoemd wordt... Een van de grondleggers van de Surinaamse vakbeweging. Dus uh, ik ga niet veel meer. Nee, nee, nee, nee. <lacht> nee. Nou, dan nee. laten we dit even. klinkt heel spannend. Waar kunnen de mensen jullie zien? De première is in Theater Zuidplein op 9 mei. Oké, okay, ja. En het, hoe heet het? Frije. En dat betekent een vrije geest. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat jullie heel veel volle zalen krijgen. Um, kan ik nog even doorop? Nee, we gaan zo meteen even verder praten. Ja. Maar we hebben nog die leuke salsa, ja die van uh, Helianta. Want uh, ja, mi lobby one. Wat kan je daarover vertellen, Helianta? Mi lobby one uh, betekent mijn geliefde. Die song is geschreven door mijn oom eigenlijk, Jerry Thema, en die heeft hem toen geschreven voor mijn zus, omdat zij in Suriname een nationaal Zongfestival won. En in 2002, denk ik, heeft hij hem opnieuw gearrangeerd in de Salsa-versie... voor de CD die ik toen heb uitgebracht met allemaal songs van Jerry Teembe. Hartstikke mooi. We gaan hem nu draaien op de Zonfosser Radio. Daar komt hij aan de single inderdaad, waar we het net over hadden. Nou, de, die klinkt heel erg uh, goed, uh, Elianten. Lekkere plaat. Ja, zeker. En uh, jou, ja, zingen deze nog uh, vaak? Nee, ik heb hem heel lang al niet meer gezongen. Oh, kijk, ja. En vandaag uh, zou je nou, ja, eigenlijk ook willen zingen op de radio. Maar ja, vanwege uh, je stem is een beetje ja. niet uh, zingzuiver, om nee. het zo maar te zeggen. We nee. kunnen je gelukkig wel uh, goed horen, maar uh, ja, we hebben hem lekker uh, gedraaid. De salsa-versie uh, van, uh, van die single. Ik vind ja. het wel jammer dat je niet uh, live komt zingen... want ik merk dat je een ontzettend mooie stem hebt. Is dat zo? Echt ja. uh, heel leuk om te, te luisteren. Kijk, Misschien een andere keer? Reed, uh, juist, hebben we een reden om nog afspraak dat, te maken. Ja. Dat bedoel ik. Nou, uh, noteer jij hem, uh, Fred? Ik noteer hem. Dat is mooi, ja. oké. Okay. Zo nog even door met je uh, huidige bezigheden op het ogenblik? Yep. Uh, je bent ook dirigent van het Black Gospel for You. Yes. Kun je daar iets over vertellen? Wat voor muziek en uh, wat is dat voor koor? Het is een koor dat uh, groeiend is. Want zoals ik het heb begrepen, ik ga nu net nieuw starten bij hun. Uh, ze hebben in het verleden samengewerkt met andere Black Gospel-koren. En waren dan iets meer op de achtergrond. Maar ze zijn nu gewoon een eigen op zichzelf staand koor. Ze doen de gospelmuziek, sowieso. Uh, het ledenaantal is lekker aan het groeien. Ze zitten nu op 40 plus. En, um... We hebben het niet over de leeftijd, hè, kan. Nee joh, <laughs> we doen alle leeftijden. Ja, we doen alle leeftijden, van jong tot oud. Ja, ja. Zij gaan morgen bijvoorbeeld optreden tijdens de paasdienst in Rotterdam-Zuid. In de kerk van de Nazareen. Oh, heerlijk. Gaan zij optreden. En uh, ik ga dan een lekkere start met hun maken als dirigent. Hmm. Na uh, dit optreden. En we hebben al leuke songs die we gaan toevoegen aan het repertoire. En dan gaan we helemaal swingen. Ja, ik vind het altijd, als je die gospel ziet, al dan niet in een kerk. Ik vind het altijd zo ongelooflijk swingen. Yeah. En dan denk ik, ik ben oorspronkelijk katholiek opgevoed. En als je dat dan vergelijkt met, met dit swingende gebeuren. denk je, ja, dit is toch ook zoveel leuker als je daar naar kijkt. Ook yeah. Alleen zo'n kerkdienst, hè? Ja, klopt. Maar kijk, ik ben eigenlijk van uh, huis uit, zeggen we dan, ben ik ook heel... Um, ik kom dan in de christelijke kerk. In Suriname was dat dan de EBG-kerk, de Evangelische Broedergemeente. Maar ook heel ingetogen. Dus dat toen dat ik kan kennis, ook. Ja, sowieso. Dus toen ik kennis maakte met uh, die Black Gospel-muziek hier... Toen had ik zoiets van, Yo, dit spreekt aan. Zeg en en zo, nou hier, mensen. Ja, hier? Hier in Nederland? Hier in Nederland. Doe je dat je hier de Black Gospel hebt ontdekt? Hier terwijl je daar in woonde? Nederland. Yes, <laughs> hier in Nederland door Edith Kastelein. Hoe, hoe, hoe, hoe is dat mogelijk? Omdat ik een goed opgevoed meisje ben. Die altijd luistert naar wat mama zegt. Mm -hmm. Dus ik was heel ingetogen in mijn gemeente. Mm. Maar en, had, je, had je wel gemeentes die wel zo uh, wat meer... Zwingende uh, gospel. Nee, sowieso heb je die nu. Nu heb je echt zo'n spreiding... binnen het christelijk geloof. Mm -hmm. Ja, we hebben zoveel swingende kerken. Mm -hmm. oh, en van. daar ben ik ook wel gekomen... met mijn gospelmuziek. Mm -hmm. ja. Maar van origine... was ik ook heel ingetogen. Hey, en uh, als laatste... willen we nog even kijken naar... Uh, jouw lesgeven als vocal coach. Wat, wat, uh, vind, hoe, hoe vind je dat... om dat te doen? Ik vind het fantastisch om aan kennisoverdracht te kunnen doen, sowieso. Maar ook om uh, zeker jonge mensen uh, die een droom hebben, die talent hebben... om hun te helpen om die dromen werkelijkheid te maken en hun talent te helpen ontwikkelen. Ja. En dat heb ik dan ook jaren gedaan in Suriname met mijn eigen vocal Academy. De muziekschool die ik had, die toen vanwege covid natuurlijk uh, ging sluiten... Ik heb ook in de enige theaterschool van Suriname lesgegeven. Hmm. En uh, het is fantastisch om die jongeren zich dan te zien ontwikkelen. En als je dan bijvoorbeeld een pupil hebt, een oud-pupil, die nu al boven de 3 miljoen streams zit, denk ik van Yes. Leuk. Daar doe je het voor. Ja. En uh, geef je vooral les uh, aan mensen die zich willen bekwamen in gospel of, of is nee, het veel breder? Nee, nee, nee. Het is gewoon veel breder. En ik gebruik ook de hele brede technieken, want uh, afhankelijk van wat jij wil gaan doen en welke stijl jij wilt doen, daar gaan we de lessen op aanpassen. Oké, okay. ontzettend leuk zeg. En wat van de drie vind je nou het leukste? Misschien een hele moeilijke vraag hoor, maar uh, ik ga hem toch stellen. Dus uh, dat, het, het, dat theaterstuk, uh, dirigent van Black Cosper for You of lesgevers, als vocal coach. Ik denk dat ik daar voor die vierde ga zelf op stage <laughs> om te zingen. <laughs> zingen, ja. <laughs> ja, nee, je komt uit, nee, okay. uit een hele muzikale familie. En moeder ook uh, pianolessen uh, gegeven en zangeres yes. ook. Uh, en uh, je dochter, ja, die zingt ook, hè? Yes, Shaina ja. is songwriter, multi-instrumentalist. En die, uh, die doet het gewoon hartstikke goed. Ook op televisie uh, zelfs opgetreden bij uh, Matthijs Ja. In Matthijs, ja. eh, Matthijs draait nieuw, door. Ik, ja. Ja. ja. En uh, ja, we hebben een nummer uh, van haar uh, klaarstaan. Ja. Ja, ja, welk okay. nummer wilde je horen eigenlijk? Want... Maak me geen Maak je maak, uh, dan How uh, Will I Know? Van, uh, oh, die is de, de koffie, ja. Yes, he? Die heeft ze bij de ja, Voice ja. gedaan. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we, gaan we gewoon naar het nummer van de Voice. Uh, dus uh, Lady uh, Shanae. China. China. oké. Okay. Ja? Ja van mij wacht die a oké okay, nou daar komt ie oh me to get love Ja, de, de single van je dochter van The Voice, hè, vertelde je. Ja, klopt. Van The Voice en Whitney Houston en How Will I Know. Ja. Ook een geweldige zangeres was dat. Hè. Ook uit de gospel familie natuurlijk, hè? Ja, we dus, uh, beginnen allemaal met de gospel. Ja, prachtig. Zo, zo prachtig. Net wat jij zei, Richard, dat blijft schitterend. Uh, ja. Die kerkdiensten met de koren erbij. Maar ik vond die stem van haar dochter ook echt prachtig. Is ook zo. Of vindt? Ja. Dank je. Als het goed is, zit ze te luisteren. Oh, oké. Okay. Nou, complimenten. Ja, bij deze. Namens CFM. Ja. Zeker. Nou ja, je wilde nog een uh, plaat horen, maar die kon ik even niet vinden, hoor. Die jij uh, aanvroeg. Uh, die okay. dus, uh, en welke was dat, zei um, Het winnend Suripop-nummer van destijds. Oké, okay, en uh, hoe heet die? Peking Fogel. Oh, ja, die heb ik wel natuurlijk. heb Ik die... Ja, wat denk jij? Het is goed dat je dat zegt. Dat het het winnende nummer was. Want dan kan ik hem in één keer weer plaatsen. Gaan we zeker voor je draaien. Ik ga even erbij zoeken. En dan komt hij ook langs hier in de uitzending. Even kijken hoor, welke plaat dat is. Uh, uh, uh, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ja, en, en daar is hij dan. Ja, daar komt hij aan. Okay. Met veel plezier uh, voor je. Dank je. Zeg, weer provereniging De singel Pikinfo Rule, als ik het uh, goed uitspreek. Helemaal goed. Ja, geweldig. Helemaal. Dat is uh, Surinaamse straattaal, uh, zeg maar, nou, he, ongeveer. straattaal. Het uh, is het Tranang. Oké, oké, oké. Nou ja, een ja, leuke plaat waar we mee af gaan sluiten, ook uh, meteen hier. Uh, ja. Ik vond ja. het uh, een beetje Zuidoost-Aziës klinken ook, kan dat? Oh. Het arrangement, ja, brengt je misschien in die sfeer. Maar ook die sneeuw. Ja, ja. en, en, en, en, en de muziek? Ja, is dat is het toevallig? Of, uh... Ik denk heel toevallig. Ja? Okay. Ja. Maar in ieder geval, de volgende keer gaan we meer horen. Ja, leuk. <laughs> Oké. Okay. Ja, bij deze gaan we dus een einde breien aan de uitzending met Hiliant. En uh, niet met de uitzending zelf natuurlijk. Nee, we, we gaan nog door tot zeven uur. We gaan hoor. Door tot 7 uur. Dus, uur en dus we, we zijn er nog We hebben nog heel, heel, even. Veel, uh, heel veel te doen. Ja, Heliant, uh, dankjewel ja. voor je komst uh, naar de studio. Graag gedaan. En je man. gaat weer helemaal naar uh, te... weg staan, hè? Ja. geloof ik. Uh, ja, ja, helemaal naar okay. Gelderland. Jeetje, ja. Yeah. ja, ja. ja Eindweg, nou dankjewel voor je komst naar Zandvoort. Ja, en graag uh, ja, tot de volgende keer. Ja, je hebt nou, hem in de, de, de, de agenda, de agenda al gezet, verder. of niet, uh, Fred? Wat zeg Heb je hem al in de agenda gezet? Ik, uh, hij staat al vast. Oké, okay, nou. okay, helemaal goed. Nou. Helemaal goed. Nou, Zometeen zo uh, zo gaan we met Dries praten, dankjewel. En hier is uh, Fluijtsmaar van Tijn. Erik van Tijn natuurlijk ook betrokken geweest bij uh, The Passion uh, afgelopen donderdag. En dit is de single 15 miljoen mensen. Land van duizend meningen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 Om weer eens terug te horen deze van Roy Orbison en Youth Cadets. Nou, wij hebben het ook, de evenementagenda, niet zo lang ditmaal. Maar aandacht voor een heel mooi festival wat er aan gaat komen. Onder de titel Zomerstart, Richard. Ja, drie dagen erop. Uh, het liep natuurlijk allemaal een beetje wat minder in Zandvoort, wegens het opheffen van het een en ander. Maar uh, toch hebben een aantal wijzekoppen hun hoofd weer bij elkaar uh, gestopt. En uh, is er toch weer een mooie zomerstart Zandvoort uitgekomen. En dat is uh, drie dagen. En dat is uh, van 10 tot 12 mei. Van vrijdag tot en met uh, zondag. En dat zit allemaal op het uh, Badhuisplein. En uh, op vrijdag is het uh, vooral voor de jeugd. Van 13 tot 18 jaar. En dat is van 8 tot uh, 12. En wie hebben we dan zowel DJ Mick... DJ Lady Mix en Sicky en Dins. Ja, dat is een uh, Zandvoortse inbreng. Hè? Lady uh, Mix uh, komt uit Zandvoort en ook Sicky uh, en Dins uh, komen ook uit Zandvoort. Ja. Dus een uh, mooi, uh, mooi, uh, mooi festival start voor de kids. Nou, en dan op zaterdag is het voor 18 plus. Ik uh, weet niet precies wat dat betekent. Want nee, wat, ja, ik mag krijg je een, dan een, dan een striptease ex uh, <laughs> te zien. Nee, ik weet, ik weet het ook niet. Ik, uh, ik denk het... Nee, uh, dat uh, heeft met drank te maken natuurlijk, uh, neem ik aan. Ja, ja, dat ze ja. dat scheiden. Ja. Ja. En uh, <coughs> dat is van 8 tot uh, 1. En wie hebben we daar? Uh, Django Wagner. Senna. Robert van Hemert. DJ Lady Mix, maar die is nu samen met Barda. Sven Versteeg. En Pascal Dekker. Um, en dat is, toegang is daar voor 17.50. En trouwens, uh, de, de toegang van vrijdag was 7.50. En dan hebben we nog uh, op uh, zondag. Dan hebben we, zo waar, Wolter Kroes. Ja, ja. En dat, uh, dat is uh, van 2 tot 7. Uh, en daarnaast hebben we Captain Midnight en DJ Lady Mix. En Moederdag Loterij. Nou, dat is ook niet onbelangrijk. Zeker niet. Ook 17,50 weer ook die 17, dag? 17,50. En je kan ook beide, beide doen. En dan betaal je uit mijn hoofd... 35 kijk, 30 oh, 30 euro. euro. Oh, 30 euro. Oh, 30 euro. Dus zaterdag en zondag is het. Oh ja, echt korting. Ja. Nou, helemaal mooi. Dat, dus welk, welk weekend uh, wordt dat? Uh, dat is... Uh, 10, 11, 12. 10, 11, 12 mei. Ja. ja. Oké, okay, nou ja. Mocht je meer informatie uh, willen hebben... Je kan ook even bij de horeca-gelegenheden die eraan meedoen even langslopen. Ze hebben allemaal mooie posters ervan gemaakt. En daar staat ook een barcode op en dan kan je heel snel je kaarten reserveren. Laura en Hardy, de haven van Zandvoort, Café 4 en het uh, wapen van Zandvoort. Zij zorgen voor dit uh, geweldige festival met op zaterdag... Django Wagner, ja. En die hebben we nu uh, op de player staan. Dus uh, die krijgen het horen bij Zandvoort voor jou. Goedemiddag allemaal. Lekker blijven luisteren. Ik zat op een terras. Ik wist niet waar je was. Toen kwam jij daar voorbij.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 U weet zeker dat Badhuisplein gaat op zijn kop staan oh nee. hoor. Op 11 mei met het optreden van Django, Wagner en Kali. Kaarten verkrijgbaar via de poster. Even de QR -sc code scannen. En dan ben je ook bij het festival aanwezig. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, ja, we schakelen over naar Beverwijk. Naar Autopersion Theater van de Autosports. Goedemiddag, Rendel. Goedemiddag. Goedemiddag! Hallo! Hallo? Ja, dat, dat was gezellige muziek, wat je op het staan. Ja, je, je was me even weggelopen. Nee, of niet. Oh ja, lekker weer. Ja, nee, hij nou, ja, komt optreden, hè. dus uh, ik, uh, ik ging hem even lekker draaien hoor. Django, oh. Wagner, uh, geweldig. Oh, uh, ik, uh, ik ga uh, Sanford bezoeken, gaat helemaal goed komen. Oké, okay, nou fijn. Ja. Nou ja, als je Sanford uh, gaat bezoeken, dan kan je ook binnenkort genieten van een hele mooie nieuwe, of vernieuwde pitstraat. Want ja. uh, ze zijn ja. wel lekker Is bezig hoor. Nou, Is dat schiet op? al aardig op. Ik okay, was van uh, de week ook even wezen uh, wees spieken daar. En uh, uh, ja, onze reporters waren ook uh, ter plekke. Hebben een mooi uh, filmpje gemaakt trouwens. Als je op de okay. Facebook pagina kijkt van uh, ZFM. Dan uh, kan je dat filmpje ook uh, zien, ja dat, uh, ook gaan bezoeken. Nee, ja, dat is prachtig. Het ja, is, is een stukje langer geworden. En het schijnt een, uh, een multifunctionele ruimte geworden te zijn. Dus er kan van alles mee gebeuren. Ze dus kunnen het heel groot maken. Klein maken. En gewoon pitboxen maken. Dus uh, ja, ik vind het fantastisch. De, uh, prachtig toch? Ski wordt steeds mooier, jongens. Het wordt steeds mooier daar. Veel vrijer. Zeker. En dan hopen we dat we het nog heel veel jaren hebben, de Formule 1 dan. Ja, maar dat gaat toch wel gelukken. Jawel. Ja, Tuurlijk. wat ik zo grappig vond. <laughs> Lendel, wat ik zo grappig vond in dat interview met Robert. Ja. Uh, toen vroeg de interviewer van... Uh, nou, gaat het door? Uh, ja, ja, we, we denken wel, we weten het nog niet. En waar hangt het vanaf? Toen bleek dat... Uh, tenminste, dat zijn de woorden van Robert. Die zei van, ja, eigenlijk wil Vom die wil wel. Maar uh, het is eigenlijk een we willen. Oh, is jou dat okay. bekend? Ja, nee, niet bekend. Maar ja, ik weet niet. Ik, ik kan niet in de cijfers kijken. Als nou de Campri van Nederland alleen maar geld gekost heeft, dan zou ik op een gegeven moment zeggen... ...ja, jongens, jammer dan. We gaan dit feestje niet meer vieren. Maar volgens mij hebben ze winst gemaakt, dus uh, dan, dan, dan zullen ze toch wel even een tijdje door willen gaan in, in het hele verhaal. Uh, ik hoop het wel, want het is natuurlijk wel een prachtig feestje. Uh, uh, met Max erbij natuurlijk en uh, dat, dat hele Oranje Legioen. Het is, is een hele grote kermisattractie, zullen we maar zeggen. En ja, dat circuit uh, die zal toch best wel wat over vrouwen heel verhaal. Ik hoop het wel, maar ze hebben ook hun nek uitgestoken, hè? Dat ja, zeker. Jongen, jongen, jonge, ja. Op, kijk, er zijn al mensen die gaan dan beginnen te gillen van, ja, nou ja, weet je, uitbuitenstoestand, kaartjes kosten, dit. Hé, hey, ze hebben het wel naar binnen gehaald en het is niet gratis, hè? Uh, ze moeten daar naar die FOM best heel veel centjes over, over maken. En uh, zolang niemand anders dat doet, moet iedereen zijn mond houden en dan moeten ze er wel lekker van genieten. Klaas. Ja, een jaar is zo voorbij trouwens, hè? Misschien is het wel, toch wel een idee dan als, uh, als ze toch twijfelen om het uh, om en om met uh, spaar te doen. Uh. Ja, ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk heel zo dat uh, die kalender die verandert ieder jaar. Ik vind wel nog wel steeds dat er uh, te veel wedstrijden op zo'n kalenderjaar zitten. 23, 24. Ze hebben al gezegd, ze willen zelfs naar 26. Ja, die mensen moeten ook eens een keer thuis zijn, al die monteurs en al die jongens. Ja. Ik vind dat echt wel een beetje gewoon, uh, een beetje gek huis. Aan de andere kant, in Amerika reizen nog veel Okay. Uh, maar daar werken ze ook met twee verschillende teams, dus dat, dat, dat kan binnen, binnen zeg maar een renstal, dus dat kan ook gewoon. Uh, ja, uh, joh, ik vind eigenlijk al 23 zou ik al meer dan genoeg vinden in een jaar tijd, en ja, als de wedstrijden gaan afvallen, ja, dan gaan ze toch kijken uh, wie betaalt het meeste. Dat is heel simpel, maar uiteindelijk met die vorm gaat het alleen maar om de zendjes, klaar. Ja, nou ja, we doen het gewoon sa samen met, uh, met Spa, want dan kom ja. ik meteen op jouw Koningsdag uh, Rindel. Ja? Ja, jouw Koningsdag, uh, daar dus zit je daar uh, op uh, Spa. Ja, daar zitten wij op Spa. Wij, ja. gaan, uh, wij gaan onze vrijmarkt daar doen. Ja, 25, 26, 27 april gaat het ja. weer beginnen hè, met gaan de Youngtimer ja. Touring Car Challenge. We gaan de Youngtimer Touring Car Challenge weer beginnen. 71 auto's aan de start. Dus dat is een vol veld. En uh, dat zijn niet meer dan 20 f zeg maar. Um, ja, uh, gewoon volle bak. En uh, iedereen heeft er vre heeft vreselijk veel zin in. Uh, er wordt al hier en daar mega door de coureurs in heel Europa getest. Ik zie iedere keer filmpjes voorbij komen dat ze weer uh, auto's aan het testen zijn. Um, dus iedereen, uh, het mag, uh, mag gaan beginnen het seizoen. en uh, Het heet de Spa Summer Classic. Nou, laten we hopen dat we geen sneeuw hebben eind april. Dat kan ook eens gebeuren daar nog. Ja, maar, uh, ja we hebben er allemaal, we hebben allemaal af, uh, zin in. We krijgen een prachtig seizoen. Uh, we komen natuurlijk ook in juli komen we ook naar Zandvoort uh, met het uh, hele kermis. Zeg maar. ja, het wordt uh, gewoon hartstikke leuk. Uh, gewoon, uh, ik heb ook zin in Noord. De uh, winter heeft veel te lang geduurd. En wat is jouw, wat is jouw rol uh, bij, uh, bij uh, de ITCC? Ja, normaal zou ik rijden. Maar ja, ik ben tegenwoordig ben zo'n gek die dan de boel organiseert. Dus ik moet eigenlijk zorgen dat ik die uh, 71 kleine kleuters die daar rondomheen heb dansen. Die niet eens weten waar de wc is. Uh, zorgen dat ze een heel leuk weekend gaan krijgen. Dus uh, als organisator zorgen wij gewoon... Dat iedereen uh, megelen naar zijn zin heeft, heel erg veel loopt te lachen. En op het moment dat zelfs een auto uh, als een wokkel uh, op de trailer staat, dat ze nog steeds lachend het circuit verlaten. Want ze hebben toch een mooi weekend gehad. Dus, en dan is mijn weekendje helemaal geslaagd. En, uh, Zeker. Ja, dus uh, dat is. Uh, nee, we gaan een feestje bouwen hoor. samen met de rijders. Ze, ze komen uit heel Europa. Ik heb zelfs twee rijders uit Australië die overkomen. Dus ja, dit is uh, best wel een interesting. Oei, oei, oei. Ja, alle talen. Ja, ja, heel af en toe valt de lijn uh, weer weg. Oei, die werkzaamheden nou, weer, hè. Bij jou ja, voor de deur. Dat is uh, toch wel een beetje dubie dubieus, hoor, uh, Rendel? Die werkzaamheden. Ja, ja ze, hebben hier, ze zijn hier met glasvezelkabel bezig. Ik weet niet of dat werkt. <lacht> <lacht> het glas is gebroken. Ja. <lacht> het glas is gebroken, ja. Ja, het glas is gebroken. Dus uh, ze zijn hier vorige week waren ze aan het graven geweest. Waar ze een paar kabeltjes geraakt. Nou, dat is wel van de week opgelost. Maar het is een beetje puinhoop. Ja, het is bij wijk, jongens. Dat is altijd een puinhoop. Dus dat maakt niet zo uit. He? Nou ja, geeft niets. Nou ja, we zijn even. Nou ja, de werksmede hebben we gehad. Wat, ja? Uh, ja, Russel, gaat hij nou uh, volgend jaar uh, de nummer één uh, Mercedes-coureur worden? Wat uh, verwacht jij daarvan? Moet ik het eerlijk zeggen? Ja. Ik hoop het niet, want ik denk dat hij de kar niet kan trekken. Dus uh, uh, daar zou een ervaren rijder moeten komen of iemand die in ieder geval meer ballen in zijn broek heeft. Uh, ik denk niet dat Russel uh, goed genoeg is om de kar te trekken bij Mercedes om uh, titelkandidaat te worden. Dus... Uh... Ja, er gebeurt natuurlijk heel veel in de Formule 1. Hè. We zijn natuurlijk... Uh, dus, uh, iedereen loopt uh, te gillen. We hebben natuurlijk de soep rondom Red Bull. Hebben we nu al een beetje gehad. Daar hoor je niemand meer over. Maar nu begint natuurlijk de rondedans van de coureurs. Maar, uh, wie gaat er weg? Wie gaat waar heen? En voornamelijk, waar gaat Seens heen? Want die zit natuurlijk wel een Camprim in na dit jaar. In een Ferrari en die wordt ontslagen. Dus en we, we hebben het vanmiddag met de rijders, of met, of met over gehad en met de echte autosportfans jongens, ik heb maar één ding. Ik hoop zo, zo ontzettend dat hij Seins wereldkampioen wordt. Want dan gaan ze daar in Maranello het zo zwaar. Uh, ja, <laughs> ja, ja dat zou geweldig zijn. Maar wat, wat, wat denk jij ervan uh, om uh, Peres te vervangen voor, uh, voor Seins? Mm. Nee, nee, ik vind dat Pires, uh, hoewel een hoop mensen daar niet mee eens zal zijn, uh, ik vind dat Pires in principe gewoon een goede baan doet, uh, omdat hij gewoon een hele goede tweede rijder is, klaar, en uh, gewoon uiteindelijk de punten binnenhaalt, hoewel in mijn ogen hij het afgelopen weekend het totaal verspeeld heeft, want hij had daar gewoon minimaal op het podium moeten staan, klaar. En uh, daar zegt, uh, zegt uh, PS wel van, ja, maar ook Max had met deze auto had hij niet een Grand Prix gewonnen. Ja, dat, dat, is, dat is bullshit, klaar. Je moet gewoon zijn, je weet dat je in een van de beste auto's zit, dan moet je minimaal op het podium zitten. En ik vind dat hij het daar gewoon weer laat liggen. En dat is een beetje jammer. Aan de andere kant, het is een vreselijk goede tweede rijder. En... Uh, uh, en uh, uiteindelijk daardoor ook rust in het team uh, uh, aan de rijderzijde. Zo moet je het een beetje zien. Bedoel, uh, Max is niet bang voor hem. Dus uh, die maakt zich niet zo erg druk over zijn teamgedootje. Ga je daar een uh, Seins neerzetten. Ja, dat is natuurlijk ook een mannetje. En dat is ook een uh, eentje die wil gewoon voor de overwinningen. Ga je toch wel weer een beetje uh, onrust creëren in je team. Dus uh, uh, hoe goed ik Seins ook vind, nee... Aan de andere kant, wie wilde nou in hemelsnaam naast Max rijden? Nou, ja, misschien, nee, ja, uh, dat misschien wel wel. Russel wel. Ja, Russel. Ja, nou ja, dan, dan hebben we weer een mooie tweede figuur. Ja precies, <laughs> ja, daar, ja, daar we, het, hebben we helemaal niks aan volgens mij. Daar hebben we maar. <helemaal> niks aan. <laughs> zeker? Ja, kijk, het is heel simpel. Een tweede rijder moet op het moment dat er iets met Max gebeurt, of Max het laat afweten, of de techniek het laat afweten, maakt niet uit wat voor manier, die moet gewoon die overwinning pakken. Zeker met dit team, klaar. En dat gebeurt niet, dus dat is een beetje jammer. Ja. Hé, hey Rendel, hey, je gaat er snel jouw. overheen over de soap bij uh, Red Bull. Ja. Maar uh, vertel me dan eens wat uh, nu de status is op het ogenblik. Ja, ja, dat niemand meer wat hoort. Dat is heel erg rustig, zeg ik dan. Ja, maar. precies. Maar <laughs> uh, ja. Dat, dat, dat is aan de pers om daar wat mee te doen. Hè. Je kan ook denken, nou, we hebben dat gehad. Uh. Oh ja, nou ja, de, de glasvezelkabel is er even toch... Oh ben ik weer weg? Ja, nee, maar je bent er weer, nee, nee, nee, weer, nee, nee, nee, weer nee. gelukkig. Oké. Okay, uh, laatste uh, 15 seconden. laatste 15 <laughs> seconden. Het is heel simpel, de pers maakt er uiteindelijk een soap van. Uh, voor Red Bull was het afgelopen, Pest pers laat het niet los, gaat het ook nog een tijdje door. Ik heb alleen wel zoiets aan Red Bull, breng openheid en nu gewoon, en kom gewoon met alles naar buiten en gooi rust in die tent. Anders blijf je 10 uur achter staan. Ja. heel simpel. Hey, nice dus uh, jouw voorspelling, iedereen blijft gewoon binnenboord? Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet, wij weten niet wat er achter de, de dingen blijft. Maar als ze echt um, als ze al hadden gewild, dan was Horner al lang weg geweest. Dan was hij er al uitgezet. Heel simpel. En voorlopig zag ik hem nog steeds uh, in Australië rondlopen. Dus, uh, en in Japan is hij er ook gewoon weer bij. Dus... Maar, N maar gaat, ja, de verhalen over... over dit, gaat nooit, dit gaat nooit rust geven. Dit gaat echt nooit rust dit echt nee, nee, sorry uh, Randall. maar uh, die verhalen over Eddie en Newy, uh, die zijn wel uh, verontrustend uh, anders. Ja, maar uh, als zou Eddie en Newy weggaan bij Red Bull... Uh, zie ik dat niet als een heel groot probleem. Uh, vergis je niet, iedereen heeft wel uh, uh, aan de voorkant staat Adrian Jui als de man die de auto... Jongens, daar zit een gigantisch team achter die aan die auto werkt. Die kunnen dat spelletje ook wel spelen. Ook zonder Adrian. Maar hoor, iedereen is vervangbaar en ook een Adrian is vervangbaar. Uh, dat team wat daar bij Red Bull zit is zo groot, die technische stap. wel <lacht> nou, hoe ze door moeten ontwikkelen met deze auto. Daar ben ik niet bang voor. Nou, dat snap ik nog wel. Ja, weet je, dus uh, dan, dan heb ik echt zoiets Nou, Edien gaat weg, nou mooi, poppetje gaat weg. Die gaat weer een paar miljoen meer verdienen daar. joh ga lekker, simpel. Ja, ah. dus daar uh, die naar uh, Lawrence uh, Stroll, uh, oftewel uh, Aston Martin uh, gaan, hè? Ja, maar als je te veel geld hebt, dan doe je ook dingen, die gekke dingen in je leven. Nou ja, kijk, vergeet je niet, Aston Martin is wel goed bezig. Hè? Die haalt goede mensen naar zich toe. En die willen gewoon uh, toch wel een topteam gaan worden. Uh, uh, ik denk dat ze best wel de goede kant aan het opslaan zijn. Alleen ja, dan moeten ze toch wel uh, ook een uh, rijderskeuze een beetje gaan bekijken. Ik vind uh, Alonso zit daar nog steeds heel goed. Strol doet hele mooie dingen, maar ook soms heel stomme dingen. Dus uh, zet dan ook even wat uh, gewoon uh, mooi jong talent erin die uh, er helemaal voor gaan. En uh, even in de formule 1 heel simpel zijn er nu al een paar waarvan ik zeg jongens... Wegwezen. Gewoon, klaar, moer. En uh, Logan sergeant. als jij je auto afstaat en je teamgenoot, jongens, ik had hem vol de in ingezet. Klaar, in de eerste training, dat ik nog achter het stuur zat. Maar da dan samen niet rijden, maar dat heb ik helemaal nooit gedaan. Dan uh, heb je geen ambitie om, om ooit vooraan te rijden in de Formule 1 wegwezen. Uh, Daniel Ricciardo, nou je kan nog zoveel lachen, laat het gewoon echt niet zien, wegwezen. En dan kan je, hoop ik dat daardoor een jong talent uh, een beetje naar voren kan komen. Ja, nou ja, we sluiten ons uh, daarbij aan. Uh, ja, wat, ja. Wel, wat, wat, wel, wat ik wel zelf wel heb. Uh, we krijgen de mooiste. van Formule 1 kruis sinds jaren. Dat is het leukste. <lacht> er gaat heel veel gebeuren. Z zeker, zeker. Nou, Formule 1, hè? even stil, Ja. Formule 1. Ja, die ja, elektrische nee. auto's. Uh, mag hebben ik het daar nog niet. even over hebben, of niet? Nou, nou, dat we was niet. natuurlijk een uh, Grand Prix <laughs> in Japan, hè? Door Kunter, uh, de Duitser, uh, vandaag uh, gewonnen. Okay. Die twee Nederlanders, uh, Nick de Vries en... Uh, en uh, hoe heet hij nou? <laughs> Dan ben ik zijn naam kwijt. Ja. Help mij. Nee, uh, we, we, Formule 1 e hebben we het over, hè? Ja, Formule 1. E. Ja, de ja, dus, de Nederlander. Het niet over hebben? Oh, oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou ja, Nick de Vries in ieder geval die heeft even gedag gezegd tegen het Tsunoda... En uh, ja, die was er ook hey, op, de, op de startkrit om uh, te zwaaien, dan uh, alleen zeg maar. Het zal het wel geweest zijn dan? Ja, je, je viel weer even weg, maar goed, <laughs> maakt allemaal niet uit. En ja, ja, ja, ja, ja ik bedoelde ja, ja, ja, natuurlijk ja, uh, Robbie Frijs. Oh, ja. Ja. ja, Robbie Frijs, ja, Robbie Frijs, ja, natuurlijk ja, ja, ja. ook. Nee, jongens, even een grapje van mij, ik, kan van mij. ik vind vanochtend nog steeds helemaal niks klaar. En het en is, uh, de, het is autosport, noemen ze het. Nee, het is uh, met de witte door Amsterdam, kosten. Laat <laughs> nee het daar maar opbouwen. Het Het gaat er nooit meer worden. <laughs> <laughs> Mooi, nou, ja? wij sluiten ons daar weer aan en uh, zo gaan we er ook uit uh, voor uh, vandaag. Dank je wel weer. Tot volgende week. Tot volgende week en een uh, heel fijn weekend. Het paasweekend. Ja, het is hetzelfde. En oh ja, even nog één ding. Morgen is op Zandvoort. Hè. Niet vergeten. Oh ja. Ja. Zeker. Morgen, is, morgen wordt er gewoon gereisd op Zandvoort En de toegang is volgens mij gewoon gratis. Nou, even dus langs. gaan daar op het circuit meteen uh, de Nieuwe pitstraat bewonderen. We de Nieuwe Pits gaan kijken. Ja. Nee, de paasrace is morgen gewoon. En uh, ik hoop dat ze een beetje weer hebben. Want er rijden heel veel uh, open auto's mee, hebben we gezien. Dus die hebben het allemaal heel slecht. Het zou droog zijn. <lacht> oh, dat is goed. Dat is de, geluk, gelukkig <lacht> maar. <lacht> dankjewel, Rendel. <lacht> dankjewel. dankjewel, dankjewel. Oké. Okay, en en de nieuwe Dries gaan we nu draaien. Ja, Dries niet te bereiken, maar wel zijn single gelukkig. Gewoon een glimlach Gewoon een glimlach En een vreemdeling wordt je vriend En je dag verandert door een lief gezicht Gewoon een glimlach Zo'n simpel klein gebaar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 omdat die ander jou geen voorrang heeft verleend Gewoon een glimlach Tot een ander iets verkeerd Ook al ben jij overtuigd Van jou gelijk Voor een glimlach Is het nooit een dag te laat En als jij dan voor me staat